Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Frontlinie in Libië steeds dichter bij Tripoli. Slachtoffers aanslagen Noorwegen herdacht... en proef Rotterdamse wijkscholen een succes. Het weer, het voorspelde noodweer voor vanmiddag is uitgebleven... maar mogelijk ontstaan vanavond zware onweersbuien... die lokaal tot overlast leiden. En ook is er kans op zware tot zeer zware windstoten en hagel. Morgen zonnig en overwegend droog bij maximaal 24 graden. De strijd in Libië is in een beslissende fase terechtgekomen. Het leger van Gaddafi heeft enkele grote steden rond Tripoli moeten opgeven. En ook in de hoofdstad broeit het. Ik vroeg correspondent Thomas Erbring kort voor deze uitzending... hoe dicht de opstandelingen Tripoli zijn genaderd. Ik sta onderhand in de buurt van Tripoli. 30 kilometer verderop ligt uh, de, de Libische hoofdstad... En eh, ik ben nog niet eens bij het front aangekomen. Sterker nog, het front schijnt al op 15 kilometer vanaf Tripoli te liggen. Um... Of dit betekent dat de rebellen echt heel snel door zullen uh, trekken tot aan de hoofdstad, dat kan ik moeilijk zeggen. Maar de rebellen denken zelf van wel. Ik sprak hier net met een, uh, met een rebellencommandant die me vertelde dat ze denken dat ze al rond 7 uur vanavond Nederlandse tijd uh, de, uh, de hoofdstad zullen, zullen, zullen binnentrekken. Ik weet niet of dat optimisme is, maar wat ik wel kan zeggen is dat ze vandaag toch, 's ochtends leek het alsof ze vast zaten, maar ze hebben toch weer bijna ja, 20 kilo. Uh, meer richting de hoofdstad zijn ze opgetrokken sinds, sinds vanochtend. En ja, ze gaan voorspoedig. Ja, maar wat, heb jij, wat hoor jij van die strijd? Uh, Stuit dus op veel weerstand of gaat het dus vrij makkelijk? Nou, vanochtend is er heel, uh, heb ik heel veel explosies gehoord rond het front. Uh, ook heel veel machinegeweervuur uh, uh, van, uh, van zware wapens. Uh, maar nu hoor je dat eigenlijk meer. Ik zie nu uh, werkelijk uh, rijen, pick-up trucks gevuld met rebellen richting, uh, richting de Tripoli uh, oprijden. Waar op een gegeven moment wel een front zou zijn. Maar ja, het is niet uit. Het is een belangrijk kamp van de zoon van Gaddafi, En uh, Die heeft hier een, de, de soort van zeggen... ...dat over de elite eenheid is ingenomen. En uh, uh, zag ik allerlei gevangenen uh, die daar waren vrijgelaten door de rebellen. Uh, ja, emotionele scènes, mensen die elkaar huilend in de armen vielen... ...mensen die vertelden dat ze maandenlang onder de grond hadden gezeten, waren gemarteld. Um, um, ja, dat zijn een beetje zo de scènes. Maar de oplars van die rebellen gaat voorlopig, gaat snel voort. En het moreel onder de opstandelingen is dus goed nu? Het moreel is goed, ook al is het ramadan. Ze zitten nu hier allemaal te snel wat macaroni te eten. Volgens de Islam mag je in tijden van oorlog eh, toch gewoon dooreten... als er noodzaak is. En eh, ja, er is gewoon geweldig veel activiteit. Ze gaan alleen maar naar voren. Of het een valstrik is en dat Gaddafi het troepen klaar heeft staan... of dat hij een omcirkelende weging probeert te maken... ja, dat zal vandaag wel blijken. Dat was Thomas Erbrink, kort voor deze uitzending. Intussen ontkent de libische regering dat de val van Tripoli nabij is volgens de regeringswoordvoerder worden de opstandelingen opgewacht door duizenden loyale militairen Tripoli is well protected and we have thousands upon thousands of professional soldiers who are ready to defend this city against any possible invasion by these rebels under the cover of NATO dat zijn strijdbare woorden. Maar de vraag blijft in hoeverre het leger van Gaddafi verzwakt is. En ik stelde die vraag zojuist aan defensiespecialist Lijn. Dat kan je nog niet helemaal zeggen. Want je weet niet of er sprake is van bewuste terugtrekking van het leger van Gaddafi. De grootste successen worden nu in het Westen geboekt. Niet in het Oosten waar we maanden over gehoord hebben. Dus vanuit Zawiya. Maar er zijn ook berichten dat het leger van Gaddafi zich heeft teruggetrokken... en dat er dus een soort verdikking optreedt... een soort verdedigingslinie rondom Tripoli wordt opgeworpen. En dat geeft wel problemen, want het aantal strijders dat vanuit het westen oprukt... is niet zo groot, een paar duizend. We weten niet of ze bijvoorbeeld door special forces van de NAVO gesteund worden. En straks in Tripoli of zelfs in de buitenwijken van Tripoli... kun je moeilijk verwachten dat de NAVO hevige luchtaanvallen inzet met vliegtuigen, kan je buiten de stad wel doen. Vallen er niet zoveel burgerslachtoffers, maar in die buitenwijken natuurlijk wel. Ja, en wat voor soort tegenstand uh, kunnen die opstandelingen nou bij Tripoli verwachten? Nou, daar ligt misschien een linie uh, van, van goed uitgeruste, uh, Gaddafi-loyale troepen... die met uh, moderne mortieren en raketwerpers zich gaan verdedigen... Um, dus de, de vooruitgang die nu geboekt is, kan in dat opzicht schijn zijn. Het kan ook meezitten, uh, namelijk dat Gaddafi bijvoorbeeld uh, de stad uitvlucht... of dat uh, de bevolking van Tripoli zelf in opstand komt. Dan zou het plotseling wel heel snel kunnen gaan. Ja, nog even over de rol van de NAVO. Vanmiddag zouden er ook weer doelen in Tripoli zijn gebombardeerd. Hoe belangrijk is die rol van de NAVO? die is de afgelopen weken heel erg belangrijk geweest... als je de doelenlijstjes van de NAVO volgt... en waar de bombardementen precies hebben plaatsgevonden... dan is dat precies in de steden waar hard gevochten is... en die nu gevallen zijn, zoals Ziltan en Zawiya. Dus uh, er is absoluut sprake van, uh, van coördinatie. Ook nog in een ander opzicht... want Tripoli wordt dus nu afgeknepen van drie kanten, zuiden... Westen, oosten en de noordkant, dat zijn de zeelijnen naar Tripoli... die worden door de NAVO afgedekt door uh, het, het, uh, het vliegverbod... en door de vliegtuigen die daar schepen tegenhouden. En intussen zijn volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera, Re, Al Jazeera rebellen uit Misrata vanaf zee Tripoli binnengegaan om zich bij de tegenstanders van Gaddafi aan te sluiten. En Ook zou de bevolking van Tripoli vanmiddag massaal de straat zijn opgegaan om het vertrek van kolonel Gaddafi te eisen. Dit ondanks het gevaar van sluipschutters die op hoge gebouwen posities hebben ingenomen. In de stad zijn opnieuw explosies en zwaar geweervuur gehoord. In een stadion in Oslo is met een nationale herdenkingsplechtigheid de maand van rouw afgesloten. Ruim 6000 mensen woonden de dienst bij. Correspondent Rolin Creton is in Oslo. Ronin hoe verliep de herdenking? Nou, het was toch wel heel erg indrukwekkend. Het waren uh, 7000, kleine 7000 genodigden. En die hebben echt muisstil in het stadion uh, geluisterd naar optredens, gedichten en toespraken van onder andere de Noorse koning. En wat ik vooral indrukwekkend vond was dat bijna op het laatste jaar alle 77 namen van de overledenen werden voorgelezen met hun foto's erbij. Ja, en dan uh, besef je pas goed de omvang uh, van het drama en hoe jong overledenen waren en dat merkte je ook in de zaal daar tot dat moment was het maar stil geweest toen ja braken de mensen toch uh, uh, in huilen uit ja er waren dus ook uh, nabestaanden en slachtoffers waren er hè? ja slachtoffers nabestaanden en ook hulpverleners en verder waren er ja, leden van het Scandinavische koningshuis uh, Noorse kroonprinses heeft een stiefbroer die op Oetoya uh, stierf uh, ja, en verder ook uh, staatshoofden en regeringsleiders. En de rest van de Noor heeft het op uh, tv gevolgd. Oké, okay, dankjewel, Rolien Kreton in Noor. Dan gaan we naar de Turkse luchtaanval op PKK-doelen in het noorden van Irak. Daarbij zouden zes burgers zijn omgekomen. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen, meldt een persbureau... dat nauwe banden heeft met de Koerdische opstandelingen. Ze probeerden het opgeleide geweld bij de grens met Turkije te ontvluchten... toen hun auto door een raket werd getroffen. De Turkse luchtmacht bestookt sinds woensdag schuilplaatsen van de PKK in Irak. Turkije probeert ermee een eind te maken... aan de aanvallen van Koerdische terreurstrijders op Turks grondgebied. Een proef met twee wijkscholen voor probleemjongeren in Rotterdam lijkt een succes. In 2009 werden die opgericht om jongeren les te geven en die nodig herop te voeden. Het doel is om ze te laten doorstromen naar een baan of een gewone opleiding. De wijkscholen werken beter dan andere reïntegratietrajecten, blijkt uit een evaluatie van het Centraal Planbureau. Verslaggever Henrik Willem-Hofs kreeg een rondleiding in een van de wijkscholen. Het is een individuele ruimte, Daar kan je... Even gaan praten met je coach, je docent, als je problemen hebt of dat soort dingen. Jonathan leidt me rond op de wijkschool in Feyenoord. Zoals je hier kan zien, even de licht doen. Dit is onze studio. Ik moet minimaal elke dag op school komen, anders mag ik geen gebruik maken van de studio. In de keuken zijn Eliza en Jennerie samen met anderen aan het koken. Deelnemers aan de wijkschool zitten of zaten allemaal flink in de problemen. Schulden, geen diploma, geen werk... De wijkschool zien ze vooral als een nieuwe start. Hier op school word ik geholpen. Met al mijn problemen op een rijtje zetten en dan kan ik gewoon focussen op school. Bijvoorbeeld als ik op een normale school ben, dan zeg ik, uh, ik ga vandaag ziek melden. Ik heb geen zin om op te staan. Maar hier belt mijn coach, blijft me echt lastig vallen. De hele dag blijft ze bellen. Wanneer kom je naar school? Opvoeding, onderwijs en structuur voor 200 jongeren die hun leven niet op orde hebben. En vooral de wijk speelt daarbij een grote rol, zegt een van de bedenkers, Piet Boekhout. Het is een wijkschool, omdat hier jongeren zitten uit deze wijk. En dat een onderdeel van het programma is ook werken voor die wijk. En dat maakt ook dat die jongeren in die wijk een ander gezicht krijgen. Dat waren eerst jongeren waar men last van had. En nu zijn dat jongeren die komen in het tuintje. Bieden. Het lijkt wel een beetje een jongerencentrum, die wijkschool. Ja, maar dat is het niet. Want uh, er zijn hier een heleboel verplichtingen. Een van die verplichtingen is samen eten. In Rotterdam komen volgend jaar nog twee wijkscholen. waar jongeren met veel problemen terecht kunnen. Sport. De laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend is bijna afgelopen. Aando Den Haag tegen PSV Bastichler. Ja, volgens mij is hij al heel lang afgelopen, hoor. want we moeten nog wel 10 minuten voetballen. Maar PSV staat in Den Haag al heel lang met 3-0 voor door goals van Mertens, Wijnaldum en Toivonen in de eerste helft. PSV heeft de zaakjes onder controle, komt niet meer in de problemen. Had zelfs in de laatste minuten via twee grote kansen eerst Lens en later Wijnaldum de score nog kunnen uitbouwen. Maar deed dat niet. Eén keer omdat uh, de keeper in de weg lag, of nou eigenlijk twee keer de keeper van Ado Den Haag, Coutinho... Met twee hele behoorlijke reddingen voorkomt dat het nog erger wordt. ADO is een periode wat gefrustreerd geweest. Heeft wat kaarten gekregen, maar heeft zich nu neergelegd bij de nederlaag. Die onafwendbaar is, want in 10 minuten kan veel gebeuren. Maar niet dat ADO drie keer gaat scoren tegen PSV. Sterker nog, aan de andere kant zou het nog gekker kunnen worden alsnog. Als Lens van afstand zou willen schieten, maar dat doet niet te laat. Het overal Toyfone, de bal wordt van richting veranderd en verdwijnt dan rakelings langs de paal. En zo was het bijna 0-4, maar moet PSV genoegen nemen met een hoekschop. En blijft het voorlopig in de slotfase in Den Haag 0 3 Terug naar eerder vanmiddag. Ajax en Feyenoord speelden gelijk. Uit bij VVV kwam Ajax niet verder dan 2-2. En Feyenoord speelde met 1-1 gelijk in de uitwedstrijd tegen Herakles. AZ won wel tegen NEC, werd het 4-0. FC Twente is na dit weekend koploper. De ploeg heeft als enige nog geen punten verloren. Adelinde Cornelis heeft op het EK Dressuur in Rotterdam opnieuw goud veroverd. Op de kuur behaalden ze een score van 88,8 procent. En daarmee was ze te sterk voor de Brit Carl Hester en de Zweed Patrick Kietel. Cornelis ziet een rooskleurige toekomst voor haar en haar paard Parsifal. Het blijkt wel dat hij eigenlijk nog steeds weer verbetert. Als ik kijk inderdaad, de percentages die blijven nog steeds omhoog gaan. Hij, hij wordt steeds relaxter, ik kan steeds meer dingen gaan afwerken. Ik kan steeds... Ja, eigenlijk nog meer uh, tot in de details gaan werken. En uh, daar valt ook nog wel wat te behalen. En gisteren won Cornelis ook al goud op de Grand Prix Special. Op het EK Hockey spelen de Nederlandse vrouwen hun tweede wedstrijd. In München-Gladbach is Spanje de tegenstander. Gerard de Groot. Gisteren won Oranje nog met 8-0 van Azerbeidzjan, Maar Spanje, dat wordt wat moeilijker. Hè? Ja, dat wordt wat lastiger ook. Al omdat Spanje met 4-0 van Italië won. Spanje is toch wel de underdog in deze wedstrijd. Nederland hoeft alleen maar te winnen. Dachten ze voor die wedstrijd. Om in ieder geval die halve finale te halen. Nou, dan moet het namelijk gek gaan lopen. Dan moet je ook nog van Italië verliezen. En dan lukt het weer niet. Maar Nederland doet het tegen Spanje niet goed hoor. 13 minuten gespeeld. En Spanje leidt met 1-0. Na 7 minuten was het een strafcorner. Die kwam bij Barbara Malda terecht en de kiepster van Nederland en dat is uh, dit keer uh, Joyce Sombroek. Die staat in het doel en niet Floortje Engels. Zat er niet goed bij en de bal sprong in het doel. En Nederland staat gewoon achter tegen Spanje. Nog 22 minuten dan is het rustig. Er is nog een heleboel te doen. Nederland is de favoriet. Ik zei het al. Nederland is ook de, bestere, de betere ploeg op papier dan althans. Maar dat moeten ze dan wel gaan waarmaken zo direct in die wedstrijd tegen Spanje. Voorlopig staat Nederland achter met 1-0. Dat waren de dames. De Nederlandse mannen speelden eerder vanmiddag... al hun eerste wedstrijd op dit EK tegen Frankrijk, werd het 8-1. Floris Evers scoort normaal vrijwel nooit, maar nu was hij goed voor drie doelpunten. Ik ben ook hartstikke blij vandaag dat ik drie goals heb gemaakt. Ik bedoel, zo vaak maak ik dat niet mee. Maar uh, ja, wie ze maakt, nogmaals, maakt niet uit. En Het is inderdaad een lekker gevoel dat ik ze maak, maar morgen is er weer iemand anders en zo uh, so be. En morgen speelt Nederland op het EK tegen Engeland. Chris Sutton heeft de tweede etappe in de ronde van Spanje gewonnen. De Australische sprinter was de sterkste in een massasprint. Benatti nam de leiderstrui over van Vogelsang. Er is geen verkeersinformatie of wel geen verkeersinformatie. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. De frontlinie in Libië komt steeds dichter bij Tripoli te liggen. In Oslo zijn de slachtoffers van het bloedbad van een maand geleden herdacht. En een proef met Rotterdamse wijkscholen blijkt een succes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 Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Power to you. Vodafone. Beeldend kunstenaar Erik van Lieshout is vanavond uw zomergast. Ooit parende crackgebruikers gezien? Of de film... Porzelaan-isoshitsu-kochentart is het in Brockenfels... in café stoelen, En dat is alles ganz teuer. Vast in your seatbelt, Erik van Lieshout vanavond om kwart over acht... Nederland 2 in VPRO Zomergasten. Dit is Radio 1. VPRO. Instituut Itserda. Dit is een bandje. Het is diep zomer en Instituut Itzerda is gesloten. In het kader van Transparency en Accountability van de besteding van gelden binnen en buiten de omroepen kunt u nu live volgen hoe Uitzendkracht Mark het verlaten gebouw bewaakt. En krijgt u zo tevens inkijk in het leven van een uitzendkracht. Deze live registratie wordt u aangeboden door Stadsrand. Hmm? Nee, nou ja, ik, ja, ik zou wel mee willen, maar uh, dat gaat niet. Ik uh, ben aan het werk. Nee hoor, dat, dat nachtwakenbaantje dat ik via Stadsrand had gekregen, Ja, dat ben ik nu aan het doen. Ik weet niet, de, de Itserda-vereniging of zo heet het hier. En het uh, is dus geluid, gewoon eindeloos hoeveelheden, de banden met geluid. Wat? Nee, nee, nee, dat is, dat is beeld en geluid. Dat, dat, dat is een mooi gebouw inderdaad. Dit is, uh, dit is gewoon oude meuk. Niet zo heel veel aan. Maar ik moet zeggen, het is een ongelooflijk makkelijk baantje. Ik hoef je echt helemaal geen, geen reet te doen in moment. Aap, met een dwarslezing zou ik nog kunnen. Hm? Nee, nee, nee, nee. Ik heb natuurlijk even het rookalarm afgezet. Helemaal niemand hier. Dus uh, nee, ik zit hier voorlopig nog wel even. Dus uh, het zal morgen anders moeten zijn of zo. Oh, thuis, wat, wacht even. Volgens mij gaat. Ik, uh, ik ga even ophangen. Ik, uh, ik spreek je later weer. Oké, okay, mazzel. Goeiedag, instituut ITSO, daar met Mark. Oh, goedendag, uh, goedendag meneer Hakema. Nee, het, het, het, het gaat hier goed. Ik, uh, ik heb uh, net een, uh, een ronde gemaakt. Uh, eerste dag. Het valt allemaal heel erg mee. Rook? Nee. Nee, hier zie hier geen rook, hoor. De, de buurman zou iets hebben gezien. Daar kan ik me niet iets bij voorstellen. Ik zou dat wel gezien hebben, denk ik. En bovendien, het alarm is niet afgegaan, dus uh, dat, uh, dat lijkt me sterk. Natuurlijk, ik, ik, ga, ik ga meteen even een ronde maken... en dan, uh, dan uh, laat ik u straks meteen weten dat het allemaal in orde is. Ja, Ik, ik, uh, ik bel u straks even terug. Oké, okay. dag. Oh op op op op oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, op, op. Alarm, alarm, alarm. Wat waar, vader is... Alarm! Goeiedag. U heeft de, de Nood Intermissie knop ingedrukt. Dit betekent dat u op dit moment een crisissituatie ontvangt. Ah! Blijf wachten op verdere instructies. Oh my god! Stap 1. Verbittig de autoriteiten van uw particuliere crisis. Druk op de gele knop, op het internet. Uh. Goedenavond, dit is de alarmcentrale. We proberen de brandweer te bellen. Blijft u wachten, bedankt. Oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Uh. Stap 2. Begeeft u naar het Iterda. Oh. Oh. oh, Stap 3. Verzamel zoveel mogelijk archiefmateriaal voor veiligstelling. Bedenk, onze audio is onvervangbaar. U niet. Uh, oh nee. Oké. Wat, wat, wat, wat, wat, wat? Sprakman, nee. Marantino-English interviews, nee. marantino nee. Wat, uh, wat, wat? Ah, calamiteit. Hm. Rampe-reputaties. Ramp, ramp, ramp, ramp. Kom op. Stap 4. Breng het verzamelde materiaal naar de Iterda Anti-Immolatie-isolatie voor verdere verwerking. Stap 5. Sluit de veiligheidsdoor. U bent voorlopig veilig. Gefeliciteerd. U kunt nu van het werk. Uh, <withdrawn> uh, uh Fuck. Fuck. Uh, uh, uh Laat de audio op de IZERDA-server. Plaats de banden in de recorder en druk op de blauwe knop. Heel goed. Jezus, oké. Okay. Wat, uh, uh, wat hebben we hier? Wat, wat hebben we hier? Even kijken. De laatste uren van Radio 1-verslaggever M. Minkma. Live vanuit de Russische atoom bij Moer... Moermansk. Oké. Okay. Nou, ik. Uh, wacht even, ik kreeg net iets op mijn koptelefoon door. Uh, we, gaan, we hebben contact met Moermansk. Klopt dat? Ik kijk nu even naar de regie. Ja. Uh, de Moermansk, is de uh, marine, staat in het Hallo? uiterste noorden van Rusland. En, ja, en er ja. schijnt daar een Kom, duikboot ik. in de problemen Kom, okay. te zijn geraakt. Ik zei je vlakbij daar... Moermansk, bij de Russische marinehaven ja. schiffer en dan gaan die geruchten over een atoomonderzeer... Dit is onze verslaggever, Martin Minkema. Nogmaals, het zijn geruchten. Oh, hey. Maar er zou dus een Russisch atoomonderzeer... om vier uur vannacht op de Barentszee... in de problemen zijn geraakt. Dat wil zeggen, er zou iets mis zijn met de besturing... en de onderzeeër zou alleen nog maar in volle vaart rechtuit kunnen varen. En in deze atoomonderzeeër zou rechtstreeks afkoersen... dus op Severmorsk, op deze marinehaven van Moermansk dus... waar ik nu sta... Dat wil zeggen, ik sta in de buitenste dus veilige en Er zijn hier drie, voordat je bij de haven zelf komt. Maar ik heb hier goed uitzicht over de baai. Die moer als ik verbind met de baan in het zee. Het is verschrikkelijk koud. Het is ook eigenlijk verschrikkelijk donker. Maar dus de haven zelf en die baai, die zijn fel verlicht. En ik zie een hele hoop activiteit. Mensen die daar verderop uh, heen en weer rennen. In de grauw en witte pakken. Auto's die aan en afrijden er is duidelijk die schaande, maar het is niet duidelijk of de geruchten kloppen... dat hier een atoombom ernstige problemen, dus op volle kracht rechtstreeks op die haven afkomstig. Er liggen verschillende daar daarvoor anker. Ik tel er zo'n drie, vier vanaf deze afstand op, op, op, op, op een rij ze. En er liggen ook uh, grote marineschepen waarop ik ook heel veel bedrijfrijd zie. Deze Russische marinehaven is verder de belangrijkste in het noorden en ook de enige die altijd ijsvrij is. Dus waar het hele jaar door gevaar kan worden en er liggen hier heel veel schepen. Met mijn tolk is tien minuten geleden vertrokken. Ik kan niet zo goed communiceren met de mensen om me heen. Maar hier, ter plekke, lijken ze niet, niet, niet echt in paniek. Nogmaals, het is dus een gerucht. En het is, het is ook totaal niet bekend wat, wat, wat de naam en de type van deze onderzeeër zou zijn. De, wel heel erg steeds om me heen het woord. Wat wordt nou ja, lotka. En dat is ruzie voor een duikboot. Dus er is iets met een duikboot. En in, in de baai zie ik nu verschillende kleine militaire voertuigen. Heel snel van de ene kant naar, naar, naar, naar, naar, naar de andere kant varen. Naar deze kant. En ik zie een groot schip. Het lijkt mij een vergat dat zich losmaakt van de kade. De motoren brullen. Dit, dit, dit schip heeft haast. Dit, dit, dit wil duidelijk wegwezen. Nogmaals, ik sta hier dus bij Moermansk in de militaire haven van Zevenmorsk. En het gerucht gaat tot een aankomt waar die niet meer in de hand te houden is. Vier uur vannacht zou de onderzee wild zeggen geslagen. En nu met volle kracht afkoersen op, op, op de thuishaven hier bij Moermansk. Verdere gegevens heb ik niet ontbreken. Что вы we Ik weet je niet. Mijn tolk is weg. Oh, nee, ik, ik, ik ga maar gewoon verder. Ah, Weet je ik Straanit. Oh, nogmaals voor het laatst ja, ja, ja, in de nieuws geweest vanwege een muiterij. In eind 98 van een onderzeebootmatroos die buiten doen, die, die maakte aanmoed op de bars. En dat betekent sneeuwlooppaard. Dat was een duikboot met nucleaire wapens aan boord en de bemanning van 120 en die matroos is doodgeschoten. Nogmaals, bij de marinehaven van sta staakt dus... en ik weet niet wat voor duikboot er blijkbaar afstevend... op de marinehaven Severmorsk. Blijkbaar, dat wil zeggen... Ik, ik, de, de paniek begint hier nu toch ook toe te schaan hier. Ik krijg een papiertje in mijn handen gedrukt van een Finse collega. Thank you. Thank you. Thank you very much. Een krabbel heeft hij opgezet. Het zou gaan om... Om de K407. Ja, dat is dus een atoombommelseer. K staat voor atoombommelseer met ballistische raketten aan boord. Dat schip is sinds 1992 in de vaart en behoort tot de allermoeders en allergrootste van de Russische vloot. Nu zie ik de vrouw weer. heeft een officier daar. Waar is die de pappen? Nee, ik was gestolen in de Rustig. Ik ga al. Ik, ik moet mezelf opstellen. Ik heb een balocopter die richting Barentszee vliegt. Steeds meer constellatie. Uh, ik, ik meld hem weer zo snel ik kan. Nogmaals. Het ziet eruit dat er inderdaad wat aan de hand is. Een groot atoom Niet meer in de hand houden. Die zijn rechts is op de haven hier afkoerst. Maar op de bijziek. Dat is niet meer in de pakkindje. Dat is waar je in bent. is bent. Martin Minkema. Nou, ik geloof dat de verbinding is gebroken. dus uh, niet echt goed nieuws wat we daar horen vanuit uh, Moermans. Ja, wat? Wat? wat is, het is, is dit? Zijn dit de laatste? Dit is toch niet de laatste? Want dit, is dit het? Oh, dit is band 1. Band 1. Waar is band, waar is band 2 dan? Waar is band 2? Nee, het is... Attentie. Deze calamiteit wordt even onderbroken voor Sportnieuws. En dat Sportnieuws komt uit Den Haag. Dat klinkt dan ineens raar, maar zo is het toch echt. Den Haag, PSV, was de wedstrijd die om half vijf begon en inmiddels afgelopen is. En geëindigd is op 0-3. Mertens was de grote man aan de kant van PSV. Hij scoorde de eerste, gaf de tweede aan Wijnaldum en de derde aan Toivonen. De wedstrijd was eigenlijk voor rust al beslist. Den Haag heeft een 10, nou, tien, tal minuten aardig meegedaan in het begin van de wedstrijd... maar daarna al vrij snel tot de conclusie moeten komen dat er tegen PSV vanmiddag weinig houden aan was. Makkelijk en soeverein. Zo gaat PSV uiteindelijk 90 minuten later van het veld af met dus een overwinning van 3-0. Oh, nog steeds... Is dat een tweede... oké, oké, rustig blijven, rustig, rustig zit ik hier? Oh, verdomme, zit ik hierin te laden? Wat zit ik hierin te laden? Eh, uh, telefoon, telefoon. Wacht eens even. Breek. Kom op. Oh, kom op, kom op. Geef me een beetje. Een beetje. Kom op, een beetje. Oké. Okay. God, dat kunnen we ook afschrijven. Oh nee, niet zo. Oké, okay, nee. Inladen dan maar. Moeder zal moeten wachten. Eh. Uh, wat hebben we nu? Wat hebben we nu? Wat hebben we nu? Even kijken. Deze is hier de... Ah, de dood in de ogen. Een verslag vanuit de jungle, vanuit Detroit. VPRO-verslaggever Jacques P. vertelt hoe ze aan het noodlot is ontsnapt. Nou, iedereen maar. Welkom bij de Detroit, man we waren in dat verlaten buurtje aan het lopen. Op een gegeven moment liepen wij een beetje terug en ik zag in de verte zag ik jongens aankomen. De jongens zag ik een muts opdoen. Ik zag nog niet dat het een bivakmuts was, maar het feit dat hij zijn muts opdeed op een bepaalde manier vertrouwde ik niet. Dus ik zei tegen jou: kom doorlopen, doorlopen. En toen moesten we gaan rennen? En toen begonnen we te rennen en toen kwamen ze eigenlijk van twee kanten van het huis, kwamen gemaskerde mannen en jij rende naast mij. Met... Op een gegeven moment kwamen ze van twee kanten van het huis kwamen ze aan. En er waren net hyena's die, of, of, of ja, net wilde dieren die achter hun pooi aan zitten. Goed, hij had een, uh, een 9 mm pistool die hij omhoog trok. Het eerste wat hij vroeg was mijn autosleutel. Dus ik had eerst dat ik zoiets had van neem die auto, we hebben geen bagage erin, neem hem alsjeblieft mee. Alleen dan ook zo snel mogelijk wegwezen. Ja. Ja, dus wij zijn eigenlijk gelijk doorgerend. Ik pakte die auto en toen renden we hier de hoek om. Toen zijn we achter. Uh... Het punt was, ik probeerde nog weg te rennen en, en het moment dat ik door had dat hij een pistool had, stopte ik eigenlijk ook handen omhoog, ik zeg neem alles, neem alles, ik bedoel, we zijn geen helden en, en ja, wat doe je Hallo? tegen twee gewapende mannen? Er waren twee. Man, ja. ik heb er maar één gezien en het was dood één. We rennen de hoek om en we, hier is een blok waarvan je niet denkt dat het bewoond is, zijn we hier, want we zijn in een heel desolate gebied achter uh, Hallo? de snelweg, toen zijn we achter een auto ja. gaan zitten, want toen kwam deze ontzettend aardige ja. mevrouw naar buiten and een the police yes, we're opposite of the fourth field it's um, is this uh, well it's not, is it John R. street no. half uur arriveert de politie. Said, give me your car keys and i already had them in my hand because i saw them we were, we were already running we were and running. They were chasing us so um, i just them the car keys i mean uh, what okay. do we where were you can you show me where yeah, you guys sure. were at uh, we have to go there yeah we're safe with you. <laughs> Ja. hele grote politieballen Ja, yeah, just uh, behind the block here. We rijden de projects in om de auto te zoeken. De mensen die hier wonen, zegt detective Gary Brisbilla... ...zijn de minder gewenste personen van de stad. We just check All these little buildings around here... Yeah. ...are full of less than desirable people. Okay. All <laughs> of them? The Discussie ballpark. is of de daders zullen <laughs> schieten als we ze vinden. I prefer they didn't shoot, but... Het is ja, 50% kans dat ALS we ze ontdekken dat ze gaan schieten of ze rennen weg. Dan Rijden we voor de een naar de andere oprit van zo'n project in. This happens a lot, carjacking? Ja. Every day like? Ja. Really? In this area or everywhere? All city. Ja. Yeah, happens all over the city. About well, where you guys were, the carjack is very rare over there. But it's kind of shocking, we're too. Because there's not really a lot of people over there. So we just happened to meet the bad guys. That's pretty much how it worked. Wrong place, wrong time. Yeah. Wrong place, We're going go back time. to the station. Is there a beat or a car downtown that can handle 45 Grand River at the deli? Disturbance with a female inside, refusing to leave oh, wow. 45 Grand River. Terwijl we wachten in het politiebureau wordt de auto gevonden, met vette vingerafdrukken. De mannen riskeren tussen de 15 en 40 jaar gevangenis en laten de auto gewoon achter, onbegrijpelijk. De dienst van detective Prisbilla zit erop. Hij brengt ons naar het hotel. We zijn slachtoffer geworden van de Urban War, de Stadsoorlog, zegt hij. En zolang zoveel mensen in Detroit in armoede leven, zal die nooit stoppen. You know, 70% of Detroiters are living at or below the poverty line. ja ja ja. So they're always want what they can't have. And and to do that, they're rob, they're kill, they're sell dope. Just because they don't have money to the, the income to buy a nice car, well, guess what? They're do what they do to, get that nice car, yeah. to Detroit, yeah? Shit. Detroit City, I said, "Well, to Detroit City. Every place, everywhere we go, where we deep, everywhere we roll, that's no problem. And they all know tricky. That's what's good when they all say tricky." Oh, oké, okay. kom op, oké. dan Nu ik op echt helemaal toch niks aan mensen. Ik is toch. Dit is wel gek voor Ik ben op de stad. Ik ben op de stad. Ik ben op de stad. Ik even Ik ben de Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mm. Ja? Goedenavond, alarmcentrale. De brandweer is gebeld. Ze komen er zo snel mogelijk aan. Fijne avond verder. Ja, ha Hallo? Ha Hallo? Hallo, bent u daar? Hallo? Hallo? Oh jongens. Oké, okay, één okay, een balkje, één een balkje, één balkje, balkje mobiel. Oké. Okay. En bellen, moeder. Moeder. Oh, ja, kom op, kom op, kom op. Nee, nee, nee, nee, nee. Geen... Kutbatterij. Oké. Okay. Oké, okay, nog een keertje, nog een keertje. Kom op. Dan maar zo. Dan maar zo. Dan maar sms'en. Dan maar sms'en. Lieve, lieve moeder. Wat? Terwijl u werkt, luister naar een liedje. Dit verlaagt uw stress en verhoogt uw productie. Oh, prachtig. U heeft maar ongeveer oh, vijf ja. uur zuurstof. Een liedje. Tijd is geld. Een... Oh, mijn god, oh, mijn god. Oh. oh. Fact, that I wanna come back Deze calamiteit wordt even onderbroken voor Sportnieuws. Sportnieuws uit uh, München-Kladbach, uh, vlak over de grens bij Roermond waar de Europese hockeykampioenschappen worden gespeeld. Bij de mannen waar Nederland vandaag met 8-1 van Frankrijk won... en bij de vrouwen ook Nederland speelt tegen Spanje. Ja. En zou Nederland dat winnen vandaag? Dan gaan ze door, althans bijna zeker door naar de halve finale... en dan ben je heel dicht bij een Olympisch ticket... want die zijn hier te verdelen in Duitsland, in München-Gladbach. Maar het gaat niet goed met het Nederlandse vrouwenhockeyelftal tegen Spanje. Het gaat slecht, mag je wel zeggen. Ze staan 1 0 achter we zitten midden in de rust. Het eerste doelpunt van Spanje was van Barbara Malda... een strafcorner waar de kiepsen van Nederland... Joyce Sombroek niet goed bij zat. De bal sprong via haar in het doel. En verder heeft Nederland aan de andere kant aanvallend weinig, heel weinig laten zien. Twee straf strafcorners waren er, maar dat ging alle tweede keren mis. Zodat Nederland na een hele matige eerste helft tegen het op papier zwakkere Spanje gewoon achterstaat met 1-0. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, oh, shit. Oké. Okay. Oké, okay, wat nu? Ik, ik kan dit niet. Dit is dit kan dit niet. Dit is het hele -instituut, Dit hele POK Instituut. Iets anders. Iets, iets anders. Oké, okay, wat hebben we hier nog allemaal mee? Wat is dit? Echt gebeurd. Mat wijn. Echt gebeurde verhalen opgenomen in Comedy Club Toemler... Mat Wijn, het Piccadilly-incident. Mat, Mat, Mat Wijn werkte voor de VPRO Radio voor een eigen, oh, eigen rubriek. De zomerstop moest er programma's bij, maar hij moest nog een poster maken. Wat de... Nou ja, weet je wat? Laat het maar zitten. Het interesseert me ook niks. We Inzetten. Inzetten. Kom op. Dat was in de zomerstop... Uh, de zomerstop, ja, hier was het. 4 juli, uh, de week van 11 juli ging het mis. Ik had een programma gevonden over uh, Pikkelilly. Wat ik had gemaakt een paar jaar daarvoor. Uh, ik had daar de associatie bij van een, een kanari. Dat klinkt natuurlijk goed, een kanari die hier uh, twinkeleert. En die had een uh, klaar overpakje aan, ook in van die felle kleuren. En die uh, met zo'n fel bordje ging die over een drukke weg mensen heen en weer helpen. En, uh, oh ja, die werd dan natuurlijk in de puree gereden. Want het allitereerde lekker, dus dan had je Piccadilly-puree. En, uh, nou ja, dat was allemaal uh, gele smeuring, maar met een hele felle kleur. Dus daar zou je een goede postertje van kunnen maken. Maar ik had uh, geen uh, Piccadilly in huis. Dat was het probleem. En, oh ja, het ging me ook om het dekseltje. Dat op de zit altijd zo'n wit dekseltje... met een rood eekhoorntje met het potje Piccadilly in zijn uh, handjes. Met de staartje dan zo naar achter. Uh, dus dat ging ik in de supermarkt zoeken. Gelukkig woon ik uh, in Den Haag dus, uh, aan, aan, een, aan een drukke weg, de Laan van Meerdervoort. Dus ik, uh, ik kan zo via de zebra oversteken naar de C1000. En dan denk ik, dan hebben ze wel zo'n een potje pikken En dan heb ik zo'n handig uh, boodschappentasje. Dat was zo'n visnetje, dat je niet, niet, niet met zo'n enorme zak loopt... maar dat je het wel in je, uh, in je zak kan proppen en als je terug gaat uh, er wat in kan doen. Dat, dan, dan kan het heel groot worden, die, uh, dat visnet. Dus, uh, nou, naar de C1000. En dan heb ik de Pikkelili gevonden. Dat ging allemaal nog heel reuze goed. Uh, dus ik word, mijn idee was van uh, die pot op de, op de scanner gooien... en dan een beetje uitsmeren. En dan kon je wel deze week in de wijde blik... pup -pl Pikkelili blik. Dat moest wel lukken. Er was nog niks aan de hand. Maar uh, ik, uh, afgerekend bij de supermarkt... ging terug op de zebra. En toen ben ik geschept door een auto. <tied> <tied> en die... Ik liep hier met de pikkenlili in, dat uh, visnetje. En die auto kwam zo uh, dus, uh, in, in, uh, tegen mijn rechterflank. Ik donderde met het uh, netje met de pikkenlili door de voorruit. Over de motorkap uh, stuiterde de ik uh, tegen een, uh, volgens mij een, uh, een verkeersbord van een fietspad. Wat toen helemaal krom stond. Die, uh, die, die man, uh, die, die stopte. Zijn vooruit was dus uh, helemaal... Uh, hij was niet helemaal door, maar dat het zo helemaal uh, wit is geworden. Dus helemaal broccoli en dan helemaal wit. Dat je niet, dat je niet meer goed kan zien. En uh, dus, dus die man die zat zo op, op de zebra. Ik lag zo tegen een verkeersbord wat zo over me heen gevouwen was. En uh, de, de, de pickelillipot was ongeveer hier zo over mijn hele lijf. Ik was helemaal... Helemaal geel. En natuurlijk lijkt Piccadilly heel erg op kots. Dus ik was... <lacht> en ik was natuurlijk ook wel geschokt. Dus uh, ik, ik, begon, uh, ik weet wel dat ik gelijk weer bij mijn positieve kwam en, en begon te schelden. Want ik dacht, er wordt een grap uitgehaald. Wat is dit? Uh, maar ik zat wel terwijl ik schold en ik wist niet precies wat er gebeurd was. En die man die kwam uit zijn auto. En die, uh, die dacht natuurlijk dat ik mezelf had ondergekotst van, van het ongeluk. Dus die dacht, het uh, dus, dus was op zich nog wel gewoon goede bedoeling... van ik moet die jongen naar het ziekenhuis brengen. Dus hij uh, ging op me inpraten van we gaan even naar de EHBO... even kijken of alles wel in orde is. En ik was niet helemaal bij positieve, dus ik heb hem zo in die auto laten slepen. Uh, maar er die, maar die, uh, zat een hele grote witte sledehond volgens mij achterin. Die zat in mijn nek te Eigenlijk, <lacht> <laughs> ik zat zo voorin naast hem. En die jongen, nou, ze excuses aanbieden en weet ik wat. Want zijn moeder lag op sterven, had hij net gehoord op de mobiele telefoon. Dus die moest als ze gek naar het ziekenhuis. Dus dan kon hij mij ook gelijk even brengen. <lacht> en ik ben dus naast hem gaan liggen op de... Op de, op de, de, de aan, aan de voorkant van de auto. Hij heeft natuurlijk links, ik rechts. En ik ben buiten bewustzijn geraakt. Omdat ik toch flink opdonder had gehad. En hij zat, ik kan me nog herinneren dat hij zat te rijden... maar hij kon dus niet door de vooruit kijken. Dus hij moest oh. een raampje open doen. Oh. En dan moest hij <lacht> zo buiten die auto zo, zo een beetje gaan zitten sturen. Dus die ging als een gek rijden, maar die wist helemaal niet... waar hij naar toe reed, want zijn moeder lag op sterven. En een vreemde bewusteloze kerel in zijn auto. Dus hij wist totaal niet wat hij aan het doen was. En ondertussen was er een... Uh, uh, de bloemist had het allemaal gezien op, het, uh, op hetzelfde kruispunt... En die dacht dat er een aanslag aan de hand was. Want die had een scheldend mannetje gezien wat een auto ingesleept werd. Dus die had de politie achter ons aangestuurd. Dus was, ondertussen was er ook een, was er een achtervolging met zwaailichten. Maar daar, ik was buiten bewustzijn, dat heb ik niet gegooid. Ik kwam wel langzaam bij... En ik eh, zag dat die jongen gewoon keihard de stad uit aan was helemaal niet naar het ziekenhuis. En dat het, eh... Dus toen moest ik op de jongen gaan inpraten van... nou, zet me hier maar af, want dit gaat niet goed. En toen zei hij, nou, ik ga wel even een vriend bellen... en dan brengt hij je naar het ziekenhuis... en dan kan ik naar het andere ziekenhuis, waar mijn moeder op sterven ligt. Eh, we zijn toen gestopt op een parkeerplaats... en toen eh, hebben we daar gewacht tot er een vriend van hem... en die heeft mij toen netjes naar de EHBO gebracht. Maar ja, ondertussen, ik was nog steeds ook een beetje... Ik wist niet of ik nou, of ik nou helemaal uh, aan het doodbloeden was of wat dan ook. Ik wist niet wat er... Uh, ik zat gewoon in de shock. Dus ik zat in die andere auto. En toen uh, zei de jongen van, uh, wil je een sigaretje? En ja, <laughs> toen uh, zei ik, nou ja, is goed, geef mij een sigaretje. Ik vond alles goed op dat moment. <laughs> dus ik ging daar een beetje... Paffend liep ik daar die uh, EHBO in. Maar ik rook, ik rook helemaal niet. <laughs> <laughs> uh, dus... Dus dat we, de EHBO, ja, daar zitten dan allemaal mensen met allemaal huiselijke ongelukjes en zo. Dus ik dacht van, dan moet ik op mijn beurt gewacht een beetje bij de balie gevraagd. werd ik er natuurlijk gelijk uitgegooid met de sigaret. En naar buiten. Ondertussen, nou ja, kwam ik er dus achter dat er een achtervolging aan de gang was. En die politie was natuurlijk nu achter de verkeerde auto aangegaan, omdat ik overgestapt was in een andere wagen. Dus die kwamen toen uh, ook bij het ziekenhuis met, met vier wagens aan. En uh, terwijl ik daar buiten gesmeten lag met mijn sigaret. En uh, toen werd opeens iedereen dat ik, een, dat, ik een, dat ik was overreden. Dus toen werd ik opeens, uh, moest ik blijven liggen. En op werd ik op een brancard gespijkerd. <lacht> en toen alsnog uh, de EHBO ingedragen. Dus nee, dan lig je drie uur, drie uur aan de apparatuur met allemaal noppen en zo. Er waren allemaal scans in en zo. En gelukkig was er niks aan de hand. Ik was hartstikke verkreukeld. Maar toen moest ik... Uh, daarna word je gegaan. Dan word je dan netjes op een ziekenhuiszaal in een wit bed nog. En toen mocht de visite komen. Toen kwam de politie nog even een rapportje maken. En toen... Uh, nou, toen mocht ik even douchen. Want ik zat natuurlijk nog zo helemaal onder de pikken Lily, Nog steeds. <lacht> maar toen moest ik natuurlijk uh, weer naar huis. En uh, ja, ik was wel helemaal gekneusd. En uh, alles deed pijn. En toen uh, moest ik ook, ik stond er in mijn onderbroekje... moest ik die vieze kleren weer aan. En dat uh, tasje had ik ook nog steeds. Dat was ook de hele reis, had ik dat tasje krampachtig bij me gehouden. <lacht> ik moet nog wat met het potje doen. Maar dat was dus gewoon, ja, dat was zo'n propje met pikkelilly en, en, en visnet. En, uh, en verder alleen maar scherven, dus je kon het ook niet te hard vasthouden, Dan ging het ook van bloeden. <lacht> dus uh, toen uh, ben ik heb ik uiteindelijk toch toen toen dat tasje maar weggegooid daar. Ik mis het wel, als iemand weet waar je die tasjes kan krijgen. Dan hou ik me aanbevolen. En, uh, ik ben weer uh, thuisgebracht toen, de, de, de op, achter op een fiets. Ik moest het hele, hele rot eind weer terug, want dat jongen was van flink... Uh, ik was op een ziekenhuis ergens, uh, Leijenburg, dus helemaal in de buitenwijk vandaag terechtgekomen. En uh, uiteindelijk uh, nou ben ik dus... Uh, ja, heb ik uh, toen maar gewoon de zomerstop lief genomen en toen heb ik een paar weken niks gedaan. <lacht> Oh. oh, mijn god. Oh. 27 jaar. 27 jaar. En ik zit gewoon op mijn fucking 8 euro uur baantje... ...weg te bakken. Banden in te laden. Voor de euro. Oh, jezus. Het oh, is maar goed op mijn vader het niet hoeft te zien. Ik had het allemaal heel anders voorgesteld. Ik had het allemaal echt heel erg anders voorgesteld. Een vrouw. een beetje rotzooi Een met... beetje rotzooi met Mieke. En daar blijft het dan bij. Niet meer dan dat. Wat is dit? de Goddomme. Wat doe ik niet allemaal voor? Pandem. Het cafetaria is nu gesloten. Eventuele kinderen... kunt u bij de iets erdaad allemaal ophalen. Mocht u geen kinderen hebben... dan is het waarschijnlijk nu te laat... om daar alsnog aan te beginnen... Oh, ja, ik dat. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Oké, okay, oké, okay, verman je. Als je eruit gaat, als je dan toch gaat... dan niet zeggen dat je ook het allerlaatste verknoeid hebt zoals de rest van je leven. Oké. Okay. Hey, Even kijken, waar nou zitten nog meer van die pokken? Even... Hé. Hé. Hé. Ja, kijk. Nou... Daar zullen we hem dan hebben hoor, deel 2. De laatste dagen van Martin fucking Minkema. Uh, hij gaat eraan, ik ga eraan. Eens even kijken. De laatste uren live vanuit de Russische atoom... onderzeeboothaven Moermansk, 1999, Radio 1. Nou, dat, dat is toepasselijk, dat is toepasselijk. Daar gaan we. Ik heb begrepen dat we onze verslaggever uh, vanuit uh, Marten Minkema... vanuit uh, Moermansk weer ah, aan de telefoon daar hebben. Daar ben ik ook benieuwd naar. Uh, het, uh, het telefonisch contact is uh, hersteld. En zou een uh, Om nog even te herinneren aan hoe het uh, klonk in het begin van dit uur... Er zou een Russische nucleaire onderzeeër onbestuurbaar zijn geraakt... door het falen van de computer. En die onderzeer die zou nu rechtstreeks op de haven bij uh, Moermansk... de marine, als ik het goed uitspreek, Sefermosk... Uh, daarop afkoersen. Ik hoop dat we uh, Marten Minkemaan nu aan de. Ik word aan geknikt aan de andere kant van de glas. Marten, ben je daar en zie je iets? Ja, hallo. Er komt een enorme onderzee aan. Boven water vaart hij en op de toren staat 407. Dat is een atoomonderzee met ballistische raketten aan boord. Wat daarvan is gelukkig niet te zien. Er staan geen kleppen open of zo. Maar toch moet de computer aan boord flink gestoord zijn. Het schip blijkt helemaal vanzinnig. Vier uur vannacht voldoen de bemanning door het controle over het schip. En het kan er nog maar rechtuit varen. En dan met volle kracht. Een atoomonderzee van de type vaart 60 km per uur. En dat doet hij dus nu. En er is een hoop, hoop golven wegen in heel onderspillend... Het dat maakt helemaal geen, helemaal geen geluid. Het is muisstil daar verder, behalve dan de geluiden van de haven. A, daar is die mevrouw weer. Ja, mevrouw, ik versta u niet. Ik ging tot, sorry. Ik weet niet of ik genoeg afstand heb, hoewel je praktisch buiten waar ze zelf staan. Een helikopter vliegt boven de K407. K, K staat dus voor atoomonderzeer. En de, en ik, zie, ik zie een hele hoop mensen die zich verdringen op die toren van, van die onderzeer. En een beugel proberen te pakken van, van drie of vier uit de helikopter te hangen. Dat, dat is natuurlijk veel te weinig, want daar staan we honderd mensen op de toren en ook op de rug van het duikboot. En het, is, het, is, het is nu duidelijk dat er een botsing niet meer te voorkomen is. Ik schat dat die botsing met elkaar ongeveer over een minuut zal zijn. Daar liggen nog twee andere onderzeeërs die, die nog niet zijn gevaren. Konden dat we het misschien niet. Er rennen alle mensen naar vrachtwagens en auto's. Een, een, een, een kruiser, vervaart nu half op mijn beeld. Maar, maar ik kan goed zien dat dat matroosje van de toren en de rug van de K407. Dus met, met, met drie, vier nemen we op 20 tegelijk in het ijskoude water stort hier in de haven. Er is verder geen sterrenbotenontdekking, geen onvissen of zo. Dus de, de scheepkoers allemaal volle kracht erbij uit richting Baarensee. Autos passeren mij. 7-Moors weer, Hoermans. Ik, ik kan maar beter nu proberen terecht te komen. Mee te rijden met mijn Finse collega's. Waar zijn ze? Ik krijg ik nu de apparatuur en de zender. Ik leg alles op de grond. En ik, ga, en ik ga rennen. Dit wordt de grote ramp. nu. was Minke, maar... nu weet ik nog. Oh, god. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Een man blijven, een man blijven. Attentie. Deze calamiteit wordt even onderbroken voor... Sportnieuws. Vanuit uh, München de Kladbach opnieuw, waar het uh, Nederlands hockeyelftal uh, vrouwen speelt tegen Spanje in het kader van het Europees kampioenschap. Nederland staat nog steeds achter, ja zeker, met 1-0 tegen Spanje. En Nederland dacht dat ze deze wedstrijd wel even zouden kunnen gaan winnen. En dat opgeteld bij die overwinning uh, gisteren van uh, Nederland. Uh, dan zou je in de halve finale staan en dan ben je dicht bij een Olympisch ticket. Nou, zover is het nog lang niet. Het is zo'n wedstrijd, zo'n dag dat eigenlijk alles mislukt bij Nederland. De kansen zijn er wel, maar er wordt niet gescoord. De strafcorner komen ook. Want dat heb je ook altijd nog in het hockey. Daar kan je makkelijk uit scoren. En de laatste ging kei en keihard van Maartje Palmer op de lat. Al het ongeluk stort zich op dit moment op één hoop. Nederland moet gewoon beter gaan spelen, meer overdacht gaan spelen... en meer gaan nadenken waar ze mee bezig zijn. Ze willen wel stormen, ze willen wel winnen, ze willen wel aanvallen... maar het lukt allemaal niet en dan moet je een beetje terug gas nemen... en dan gaan nadenken wat zijn de basisprincipes van het hockeyspelletje. Nou, zover is het nog niet. We hebben nog precies 25 minuten te gaan om in ieder geval iets te doen... aan die 1-0 achterstand die nog steeds staat hier in het Waarsteiner Hockeypark. Het stadion van München een klap mag. Ook dat nog. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Rustig blijven. Uh, rustig, rustig blijven. Rustig blijven, oké. Okay. Even kijken. Kan ik nog? Kan ik nog een... Uh... Oh, ik kom op. Geef me bereik. Geef me bereik. Geef me bereik. Oké, okay, kom op, oké. Okay. Oké, okay, alsjeblieft, moeder, alsjeblieft. Hoe lang nog? Ik ga hem Oké. Okay. Dus, dit is het dan. Wat wil je op je begrafenis hebben? Wat ga je. Wat ga je op je begrafenis draaien? Nou. De five blind boys van Mississippi. Ik denk dat, dat ik maar zo is ga draaien. The last time. Olivier. Oké, okay, een plaatje. Een plaatje. Oh, mensen. Zo te gaan. In het dienst van de fucking VPRO. Oké. Okay. Ik... Oh. Kom op. Kom op, moeder. Kom maar eens alsjeblieft door. Ik... Kom op. Oh. Oh. Wacht even, wat is dat? Oh. Oké, okay, eindelijk. Lieve Marcel. Maar pap heeft Chinees. Be okay, the last time may be I don't know. the last time we ever mo together. It may be the last time I don't know. Maybe the last time, the time, the time had we had ever more yeah, together it may be the last time i don't know this may be the last time yeah, this, this may Stap 7 Heeft u alle audio ingeladen? Dan kunt u wellicht even ontspannen en wachten tot de autoriteiten u komen ontzetten. Onze excuses voor het ontbreken van lectuur en woordspelen. Is hoor, de wagen is gearriveerd, u wordt zo snel mogelijk gered, u hoeft zich geen zorgen meer te maken. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Wacht wacht, mevrouw, mevrouw, bent u er nog? Bent u er nog? Ja, ik ben er nog, u hoeft zich geen zorgen meer te maken. Mevrouw, ik kan de rook al ruiken, ik poel mijn spek al bakken. Meneer, rustig, ik heb voor heter gestaan, ja? Ik heb echt rampen meegemaakt. Overstroming, aardbeving, honger, dorst, tornado. Waar heeft u het over? Waar heeft u het in godsnaam over? Ik vlieg zo in de fik. Meneer, u wordt zo gered, Ik vlieg... Ik vlieg ik ik, ik in de fik. Staf 8. U staat op het punt gered te worden. Gefeliciteerd.